Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NRWS op 3. De politie heeft meer details bekendgemaakt over de verdachte van een dodelijke schietpartij in Zwijndrecht gisteren. Daarbij kwam een vrouw van 66 om het leven. Haar dochter raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar een man van 49 jaar, de ex van de dochter. Volgens de burgemeester van Zwijndrecht is iedereen enorm geschrokken, zegt hij tegen Hart van Nederland. Vreselijk wat er gebeurt op klaarlichte dag, op een parkeerplek, bij een winkelcentrum. Ja, veel publiek. Uh, winkelend publiek, winkeliers. Dit heeft een enorme impact. Natuurlijk allereerst op de families van de slachtoffers. Maar ook op omstanders. Mensen die dit uh, hebben gezien. De dader is in een auto gevlucht. Als je hem ziet... benader hem dan niet zelf, maar bel 112... zegt de politie. Sinds corona... wordt er steeds meer illegaal gepokerd. Dat zegt Holland Casino. Dat casino is van de staat en het is de enige plek... waar je legaal om geld mag pokeren. Maar omdat het spelletje daar minder wordt aangeboden... zoeken spelers steeds vaker... andere manieren. Zo wordt er... Via Via Facebook worden er toernooien georganiseerd in cafés of bij mensen thuis. En dat gaat niet altijd goed. Soms loopt het bij die potjes poker uit de hand omdat winst niet wordt uitbetaald of omdat er wordt vals gespeeld. En PSV staat voor eventjes op de tweede plaats in de Eredivisie. Gisteren wonnen ze thuis van Vitesse met 1-0. Echt makkelijk ging dat niet, maar dat maakte doelpuntenmaker Guus Teel niet veel uit. Als je wint is het een topavond, maar de manier waarop was natuurlijk niet, uh, niet fantastisch. Maar ja, hey, als je twee keer gelijk speelt, dan, uh, dan is het lekker als we, als we eindelijk weer een keertje winnen natuurlijk. Dus ja, dan maar lelijk. Ja, en Ajax kan PSV vandaag weer voorbij gaan als ze de klassieker winnen van Feyenoord. En dat geldt ook voor AZ. Dat speelt thuis tegen Fortuna Sittard. Het weer nog. De ochtend begint bewolkt. In het zuiden en oosten kan het nog wat vriezen. In de loop van de dag komt vanuit het westen de zon tevoorschijn. Vanmiddag is het tussen de 1 en 4 graden. Morgen ook zoiets, maar dan wat minder zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 bij ZFM Jazz op deze koude maar wel droge zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Marbella en a special welcome as well for our English speaking listeners. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... draai ik deze uitzending een aantal nummers met de jazzgitaar in de hoofdrol. Een aantal uh, gitaarvirtuozen uh, komen dan ook in de komende twee uur voorbij. Ik begon deze uitzending met een opname van Miles Davis uit 1956... opgenomen in de beroemde studio in Hackensack, New Jersey van Rudy Van Geller... Miles werd hier begeleid door, John, uh, door Red Garland op piano... Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. De eerste gitarist die ik uh, heb klaarstaan vanochtend is Kenny Burrell. Geboren in 1931 en nog steeds uh, onder ons. Hij uh, is uh, een echte all-time uh, uh, uh, virtuoos... ...heeft uh, gespeeld met, uh, ja, met wie niet zou je kunnen zeggen. Uh, prachtige opnames gemaakt met uh, jazzorganist Jimmy Smith. Uh, maar ook uh, uh, en met een hele hoop andere uh, muzici. Uh, maar wat we hier gaan draaien is uh, waar hij samenspeelt met Major Holly op bas... ...Bill English op drums en Ray Barreto op Conga. Ook weer opgenomen in de Van Gelder Studios. In 1963 luistert u naar Midnight Blue. Dat was Kenny Burrell met Midnight Blues. Een uh, zangeres staat klaar. Uh, en wel Anita O'Day. Een uh, live opname. At Mr. Kelly's Restaurant in Chicago. Een opname op Verve van april 1958. En geproduceerd door de legendarische producer Norman Granz. Anita wordt begeleid door Joe Masters op piano, Larry Woods op bas en John Pool op drums. Luistert nu naar Star-Eyes. Are. Tell me someday you fulfill Their promise of the thrill Stars, flashing eyes In which my hopes rise Let me show you where my heart lies Let me prove that it adores That loveliness of yours All my life I felt Content to strong as that's the skies. Now I only want to melt The stardust in your eyes Star, when well, if ever will my lips know Whom those eyes glow Makes no difference where you are Your eyes still hold my wishing star Ooh. Dat was Anita O'Day... die optrad het Mr. Kelly's Restaurant in Chicago. Uh, de volgende die ik heb klaarstaan... dat is uh, een opname van drummer Shelly Mann. Shelly Mann die uh, veel aan de West Coast uh, heeft gespeeld. En uh, dit is een opname van uh, een dubbel CD... Shelly Mann and His Man at the Man Hall. Hij had zijn, uh, zijn eigen club die die de woordspeling manhole, maar dan man met M-A-N-N-E uh, schreef. Uh, we horen behalve Shelly Man op drums... Conte Candoli op trompet, Richie Kamuka op tenor... Russ Freeman piano en Chuck Burkhover op bas. Uh, het is een uh, opname uit uh, 1961, zoals ik zei... opgenomen in zijn eigen club Shelly's Manhole. Luistert u naar Every Time We Say Goodbye. Mm-hmm. Shelly Man and His Man at the Manhole in Hollywood. Uh, de tweede gitarist uh, die ik uh, graag aandacht aan wil besteden is uh, Herb Ellis. Uh, ik zou wel kunnen stellen: toch ook wel een legendarische jazzgitarist. Begonnen bij uh, Oscar Peterson, een ruim aantal jaren in het uh, drumloze trio met uh, Oscar. Uh, en daarna alleen bas en gitaar, prachtige opnames gemaakt. Uh, en uh, hij, uh, wat, wat heel bijzonder was van Alice uh, in die tijd... van segregatie in het zuiden van de States, was dat hij weigerde om uh, in het uh, witte gedeelte van het hotel te slapen... en de, de rest van het trio moest dan uh, in uh, het gedeelte van het hotel... wat voor zwarte bestemd was... Dat verdomde hij. Hij zei, ik ben onderdeel van het trio. En ik ben gewoon daar waar Oscar en zijn mannen zijn. Uh, bijzonder. Naar de hand uh, een drankprobleem gekregen. Een tijd uh, uit te zien geweest. Maar ook weer teruggekomen. En uh, in uh, 1961 nam hij uh, ook uh, een uh, plaat op. Samen met uh, de bassist van Oscar, Ray Brown. Ray Brown en Herb Ellis uh, en die CD die heette Soft Shoe. Daar ga ik wat van draaien. Uh, behalve Herb op gitaar en Ray uiteraard op bas, horen we op uh, deze CD en ook in dit nummer uh, Harry Sweets Addison op trompet, George Duke op piano en Jake Hanna op drums. Uh, hij kwam uit deze CD in uh, 1974. En uh, uh, de, het nummer waar we gaan luisteren is een compositie van Herb Alice zelf, getiteld Alice Original. Dat was Her Palace. Het zwingde de pan uit wat mij betreft. ZFM Yes. Ja, en dan heb ik nu een hele bijzondere opname klaarstaan. Namelijk Dave Brubeck met Tony Bennett. Nou, die heb ik niet vaak samen op een opname gehoord. Maar... Dit is een opname gemaakt uh, at the White House Sessions live in 1962. Uh, Vlak bij de White House, vandaar dat ze het de White House Session noemen, uh, op, de, op het gebied van de Washington Monument, een monument en uh, de National Mall in Washington, DC. Uh, daar uh, is een openluchttheater genaamd het Sylvan Theater. En uh, daar traden dus in. Uh, in 1962, om precies te zijn, 28 augustus van dat jaar... Uh, was er een seminar en na de hand een concert over Amerikaanse jazz. Uh, Tony Bennett die trad daarop met zijn eigen pianist en groep. Dave Brubeck die trad ook op met zijn eigen club. Maar een paar nummers uh, werden ze samengevoegd. En dan uh, kreeg je een bezetting van Tony die natuurlijk zong... Dave Proubeck op piano, Eugene Wright op bas en Joe Morello op drums. Last u naar There Will Never Be Another You. There may be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There may be other songs to sing.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 a million dreams but how can they come true if there will never ever be another you ah. And I'll be standing here with someone new There will be other songs to sing Another fall, another spring There will never be another you There will be other lips that I may kiss But they won't thrill me like yours used to do Yes, I may dream a million dreams How can they come true? If there will never, ever be If there will never, ever be If there will never be another Ja, Tony Bennett in een unieke samenwerking met Dave Brubeck en zijn trio in dit geval. Paul Desmond, die was even een straatje om. Uh, ik heb wederom een uh, interessante gitarist klaarstaan. En wel uh, Eddie McFadden. Eddie McFadden, uh, geboren in 1928, heeft met name heel veel opnamen gemaakt samen met... Uh, jazz Hammond organist Jimmy Smith. Uh, dat was in de jaren 60-63. Uh, dan weer een album, dat, uh, dat gaan we zo horen. Uh, wat opgenomen werd in 66 en op Blue Note in 1967 uitkwam. En daarna heeft hij ook nog opnames gemaakt in de late 70er jaren van de vorige eeuw. Uh, zoals ik zei, hij speelde veel met Jimmy Smith op Hammond Orgel. En we gaan hem hier horen met ook nog Donald, Donald Bailey op drums. Luistert u naar I Can't Get Started.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 Jimmy Smith op Hammondorgel en Eddie Lee McFadden op gitaar. Ja, als je een uitzending maakt met een spotlight op de jazzgitaar... dan kan natuurlijk de vader van de Gypsy-gitaar, van de Gypsy Jazz, niet ontbreken. Ik heb het natuurlijk over Django Reinhardt. In mijn verzameling dook ik een opname op, een box waarin... Alle opnames van de 30, 40 en 50 jaren zijn samengevat. Zo'n box met 10 cd's. En van een van die cd's, uh, genaamd Kind of Reinhardt, de standards, uh, dook ik uh, een prachtig nummer op. We horen Django Reinhardt uiteraard op gitaar. Stefan Grappelli op viool. Jacques D'Eval op piano. Roger Chaput en Joseph Reinaert op ritmegitaar en Louis Vola op bas. Een echte standaard by Django Reinhardt St. Louis Blues. Ja, Stefan Grappelli uit Duizenden te herkennen. Uh, we gaan uh, door met uh, een opname van Duke Ellington en Johnny Hodges. En ook daar speelt de gitaar gitarenrol. Uh, en uh, deze keer wordt hij bespeeld door Leslie Spann Jr. Uh, Leslie Spann had geen grote carrière als uh, solist... maar uh, heeft met alle uh, grote jazzmuzici die ertoe doen... Uh, samengespeeld. Uh, ik noem mensen als Ned Adderley, Bill Coleman, uh, Eddie Lockjaw Davis, Red Garland, Benny Goodman, Sam Jones, Charles Mingus. Nou, en nog kan je zo wel even doorgaan. Sonny Stitt, Ben Webster. Uh, maar hier uh, heb ik een cd uh, genaamd Duke Ellington en Johnny Hodges Play the Blues Back to Back. En we horen uiteraard de Duke op piano, Johnny Hodges op alt, Harry Edison op trompet, Leslie Span op gitaar... Sam Jones op bas en Philly Joe Jones op drums. Een opname van 20 februari 1959. Luistert u naar Royal Garden Blues. Royal Garden Blues, Duke Ellington en Johnny Hodges. En dan snel door naar Diane Kroll. Diane Kroll wordt begeleid en daar is hij weer een gitarist. Russell Malone. Russell Malone die lang met Diane Kroll heeft opgetreden... maar ook een serie opnames met pianist Benny Green gemaakt heeft. Uh, deze opname komt van de CD All For You... A Dedication to the Nat King Cole Trio. Luistert u naar Diane Kroll... Vocal en piano natuurlijk, Russell Malone op gitaar en Paul Keller op bas. Een opname uit 1997. Baby baby all the time. I had a man And he was right for me Kind of curly hair Eyes so soft and true That you couldn't help but care When he looked at you you see. Baby, understand. Baby, you're for me. Oh, won't you take my hand? But I push him away, wouldn't let me. Russell Malone. Als we over gitaar uh, spreken en dat is het thema van uh, deze uitzending, dan uh, kan je uiteraard niet om Joe Paas zijn. Joe Pass uh, wereldberoemd door uh, zijn opnames en zijn samenwerking met Oscar Peterson en natuurlijk ook met Ella Fitzgerald. Uh, in uh, sommige recensies wordt hij genoemd uh, one of the most unique and notable jazz guitarists of the 20th century. En uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, we gaan luisteren naar Oscar Peterson met uh, Joe Pass op gitaar, Niels Henning Uchtstedt Pedersen op bas en Martin Drew op drums. Een opname van de Fantasy Studios in Berkeley, California op 8 november 1983. Het is het, het is het. Oscar Peterson, Joe Pass. We gaan eruit uh, met Maxine Sullivan... samen met de Scott Hamilton Quintet. I got a right to sing the blues. Tot na het nieuws. I've got a right to sing the blues. I've got a right to feel low down. got a right to hang around down around the delta a certain man in this old town keeps dragging my poor heart around all I see for me is me